Bij de dierenweide dieze Oost kan je ontmoeten, beleven en genieten. Samen met de stichting De Knuffelkonijntjes... om even je zorgen, ziekte en eenzaamheid te vergeten. Wow! Wij van Soundvision hebben alles voor uw evenement. Alles om uw bruiloft compleet te maken. Alles voor het evenement op buurtfeest van het jaar... Kijk op soundvisionzwolle.nl voor het aanbod of neem contact op. Soundvision, licht, geluid en verhuur. Ervaar het echt racen en kom karten bij Outdoor Kartcentrum Centrum Zwolle, gelegen aan de Heinooseweg. De snelste huurkarts, mooiste baan en natuurlijk in de buitenlucht ideaal om te doen met vrienden of collega's. En speciaal voor bedrijven hebben wij ook nog de Formule 1 Meeting Room. Je luistert naar Radio Zwolle. Love is in the air, everywhere I look around.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 Love is in the air. Ja, John Paul Jong en uh, Love is in the Air, dat was een speciaal verzoekje van, nou ja. Mijn moeder. Van jouw moeder. Ja. Voor? Voor mij. Oké, okay. goed. Uh, in de tweede uur, uh, ja. Annemarie nog steeds te gast over uh, haar creativiteit. Waar onder andere een heel grove boel met muziek uh, te maken is. En de oproep van Leon. Uh, hij kon niet aan de telefoon komen, hij had heel veel afspraken. Ja, dat krijg je dan soms uh, als je een aantal dagen. Uh, in, in, uh, of ja, als je maar een paar dagen hebt in een week. Dus dan moet je wel soms andere dingen plannen. Maar hij heeft het even doorgestuurd en die gaan we straks eventjes uh, uh, bekendmaken. Nou ja, ik weet je waar En jij had er ook een? Nou, nou ja, ik had ja, er ook de, ja, ja, ik had er ook uh, eentje. Uh, maar ja, dat is een beetje, zeg maar, net omgekeerd. Hè? Dat iemand wat, uh, wat anders vraagt. Vrijwilligerswerk. Okay. En dat andere, dat is een, een, een klusje. Terwijl dit is ook een klusje. Maar ja. wat ook nog een klusje is. Anne-Marie, die heeft nog een heleboel uh, boeken voor zich. Uh, uh, ja, uh, kan je, nog wel, je paar, nog wel een paar uur uh, volgen. Uh, ja, ja, dus uh, we hebben nog een klusje te doen. Uh, want Annemarie, wat voor een boek heb je nou allemaal meegenomen dan? Ja, nou, één boekje heet Hoe luidt stilte? En hoe luidt die? Nou, er staat bijvoorbeeld een stukje in, <laughs> dat vind ik dan wel heel leuk, van een schilderij. Nou, een schilderij maakt natuurlijk geen ge nou, geluid, geluid goed, maar goedzo. het spreekt wel. Juist. Kennen jullie het schilderij De Schil? Ja. Ja. Ik, ben ja, hier, ja. Ja. Ja. Ja. ik, ik ga googlen. Uh, ja, nee, goed. Ik ben in, in het uh, museum geweest. Uh, van waar, de, waar die is in, in Denemarken. In Noorwegen. Oh, in Denemarken uh, staat ook een, oh, okay. een museum. Ja. En uh, ja. Is het, is het, het is wel het heel, heel bijzonder. Het is heel van een peer of van een appel. Nee, ja. nee, nee het, het, het is een heel gezicht. Bijzonder, het is een gezicht. Uh, ja. Het is een man op een brug. En hij... Schreeuwt. hij schreeuwt. Je ziet zijn mond heel wijd open. Ja, ik vind het een ja. heel indrukwekkend schilderij. Uh, een avond licht op de ja. achterkant. Daar zit, ja, en uh, ja, er staat je bijvoorbeeld in het boekje van hoe luidt de stilte? Want de schilderij maakt natuurlijk geen geluid. Maar de titel heet Schreeuw en je ziet ook een schreeuw. En uh, het is dus iets wat dus wel schreeuwt. Hè, dat is wel interessant <lacht> om over na te denken. Iets wat geen geluid, maar wat dat toch schreeuwt, zeg maar. <lacht> dat vind ik wel heel leuk. Uh, leuke gedachten, zeg maar. En uh, Er staan allerlei voorbeelden in het boekje daarover. En ik heb natuurlijk het boek van uh, Deep Listening meegenomen... van uh, Pauline Oliveros. Pauline Oliveros is dus overleden... en uh, dit jaar is een nieuw boek verschenen. Dat heet A Year of Deep Listening. Uh, en uh, allemaal kunstenaars en mensen die met muziek bezig zijn... met geluid hebben voor haar... omdat ze eigenlijk 90 zou zijn geworden dit jaar... Uh, een tekstje voor haar geschreven. En er zijn allemaal oefeningetjes die je buiten kan doen of binnen. Uh, die tijdens, over geluid een gaan. Of ja, tijdens een wandeling of Ja, tijdens een wandeling. Nou, noem en, eens wat? Uh, ik zal eens even kijken. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, dat je bedenkt van... welk geluid heb ik nou vanmorgen voor het eerst gehoord? Weet jullie dat nog? Welk geluid heb ik... Ik ben bang dat het mijn wekker is geweest. En hoe klonk die wekker? Altijd confronterend. Welk geluid ik het voor het eerst hoorde vanmorgen. morgen? Ja, muziek. Het liedje vertelde me dat het goed stond van Jonkie. Dat was het eerste geluid dat ik hoorde vandaag. Maar dat zat nog gewoon in je hoofd. Nee, ik zet mijn telefoon aan en ik draai gelijk het nummer. Oké. Okay. Nee, maar Goed echt, man. ik kan niet zonder muziek. Nee. Als ik geen muziek heb, dan word ik gek. Maar jouw wekker geeft muziek? Ja, maar. Nee, nee, zeg maar. Um, nee, ik werd uit mezelf wakker. Maar. Ja. Um, toen, Wat uh, was bij jou het eerste geluid, Annemarie? Even nog een. Uh, even denken hoor. Ik hoorde ons hondje beneden. Ja, die wilde graag dat ik eruit kwam. Oh. <laughs> dus nee ben ik eruit nee, van, van mij, de, uh, ja. Ja, ja. Dat was om vijf uur al, denk ik. Half zes, zoiets. Uh, Merels. Mooi. ja, ja. ja. En, da, en da, daarna val ik dan wel weer in slaap. Ja. Ja. Maar goed, en dan word ik wakker van uh, het licht. Ik heb zo'n wekker die eerst heel langzaam licht gaat geven en daarna uh, vogelgeluiden gaat geven. Ja, mooi. <laughs> ik heb en, een paar weken geleden heb ik. Uh, ik werk in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. Heb ik uh, een wandeling. We hebben een scholingsdag één keer, nee, twee keer in het jaar. En uh, dat gaat natuurlijk allemaal over onderwerpen over dialyse. En, uh, maar ook over andere dingen, bijvoorbeeld over communicatie. Hoe kun je beter praten met elkaar, dat soort dingetjes. En ik had bedacht dat het iets leuks is over luisteren te doen. En uh, ik dacht, waarom gaan we eigenlijk niet een keer naar buiten? We zitten de hele dag altijd binnen. Binnen, ja. ja je je grenst dus, uh, grens ja, aan het bos daar. Ja, we grenzen aan het bos. Dus wij naar buiten, gelukkig was het mooi weer. En, uh, het is drie, de groep is best wel groot, dus moet in drie keer. Maandag moet ik de laatste keer uh, lesgeven. Toevallig was gelukkig twee keer mooi weer. Maar het leuke was, dat twee weken tussen de ene sessie en de andere sessie, zeg maar, met de ene groep. En of jij, omdat jij over die vogels had, uh, we hadden een oefeningetje gedaan. Uh, dat in koppels moesten een klein oefeningetje doen en dan mochten ze gewoon praten. En het tweede deel van de oefening was om dezelfde oefening te doen, maar dan niet te praten. En die tweede week, toen zei iemand, wat hoor ik toch veel vogels? En ik dacht, oh wat in twee weken tijd was Het zo veranderd, het bos. Dat vond ik zelf ook heel leuk om te bemerken. Dat in twee weken tijd. Die vogels gaan nu ineens. Oh, heb je dat ook ervaren? Nee, nee, nee. nee. Ja. Ik zeg alleen maar even. Sinds dat het een beetje warmer is geworden, 's ochtends heel ja. vroeg.' Uh, en en uh, ja, wij hebben nu twee nesten in de, van merels in de, in, de, in de. of niet in de coniferen, in de. Uh, ja. In de, in, de, in de muur zitten zeg maar ja. van de klim op. Daar zitten dus gewoon twee merels in en die gaan 's ochtends vroeg bovenop de ja. De, de, de dakgoot zitten of op de schoorsteen zitten. of Maakt niet uit. En ze hebben het grootste ge, uh, geluid. Hè? En ja. s'avonds ook. Ja, heel mooi. Ja. Ja. En uh, vorig jaar, uh, nu we het toch over geluid en avond hebben. Uh, ik organiseer ook uh, luisterwandelingen. En dat doe ik met Listening Lab, heet dat. En vorig jaar heb ik dat in het donker gedaan. Oh. Kennen jullie de Nacht van de Nacht? Nee. Het is, uh, dat is niet mijn organisatie, maar dan kun je inschrijven als je een leuke activiteit hebt. En... Uh, dan is alles donker. En uh, ik dacht, ik ga een luisterwandeling doen in het donker. Lukt dat nog? Dat ja, maar lukte. ik denk dat dat juist... En dat was heel mooi. Ja, ja. ja dat was echt uh, heel maar de anders. De, het bos uh, uh, Nou, in... we zijn begonnen in IJsselmuiden. En toen heb ik bewust een stukje natuur opgezocht. Waar het heel rustig was. Maar ook een stukje waar heel druk verkeer was. En waar het druk verkeer was, heb ik bijvoorbeeld als oefening meegegeven van... Uh, er komt nu een auto aan. Probeer die zo lang mogelijk te volgen. En kijk dan waar die naartoe ja, gaat. Ja, gaat. En uh, oké, okay, wanneer komt er weer een nieuw geluid aan? En uh, wat grappig was, want we kwamen uit de natuur. En dan is het helemaal niet fijn als je heel veel verkeer hoort. Maar door die oefening werd het toch ook leuk om te gaan doen, zeg maar. Hè? Dus vervelende geluiden kunnen soms ook wel leuk worden. Dat vond ik heel leuk. Ja. <lacht> Maar, maar lukte, lukte dat nog ja. om, om een plek te vinden die donker was? Ja, dat is, ja, dat is best wel donker. Dus... En ik ben best wel een beetje bang in het donker. Dus ik vond het heel leuk dat ik die luisterwandeling had georganiseerd. Want we waren nu met een groepje mensen. En toen vond ik het dus helemaal niet meer eng. Hmm. En uh, ik dacht, wat ik moet eigenlijk wel vaker met mensen in het bos in, Ik bedoel, dan is het helemaal niet eng. Nee, niet durf niet alleen. Nee, nee, nee. Hoe nee, nee, nee. ja, heet het? Ik, ik, ik zou best wel, zeg maar wat willen uh, lopen, zeg maar, ja. in een bos of wat dan ook. Nee, hey, maar ik ga niet alleen, hè? Dat nee. kan in deze tijd. Moet het is jammer. Want... Met z'n tweeën of met z'n drieën gaan. En Klopt. misschien als je een dikke hond bij je hebt, hè, ja, dat het ook, dat ook nog verantwoord is Maar ik zou nou niet in, in noem maar wat, een, een, een afgelegen bos... Nou, ze even een fijne wandeling maken. Nee, maar nee. zelfs in de stad is het erg. Want ik weet niet of jullie dat gehoord hebben... maar die van die 24-jarige gynaecoloog in België. Heeft iemand dat gehoord? Ja. ja het is echt verschrikkelijk. Wat? Hij heeft iemand verkracht? Ja. Ja, dat heb ik dan hij wel. hij heeft geen strafblad gekregen? Ja. Nou ja, weet je... Ik zat nog wel even te denken... in de media tegenwoordig... moet je natuurlijk niet meer van alles zomaar geloven... Ik kan me voorstellen, noem maar wat, hè, de, de, de, ze noemen het verkrachten, maar is het een verkrachting geweest, zeg maar, nou, hè, met alles erop en eraan? Of waren er nog omstandigheden? Die rechter, die zal dat, ja. ja maar hij is wel schuldig verklaard. Ja, zonder straf. Ja, heb jij het ook meer gekregen? Nou, ik, heb alleen, ja, ik zou er ik, ik heb echt alleen meer het, van uh, willen weten. van Wat is hier aan de hand? Ja. ja. Maar goed, dat is het, het punt. Dat je vandaag de dag uh, haast niet meer alleen uh, het, bo het bos in. Maar uh, volgens mij mag je ook niet het openbare bos in na uh, zonsondergang. Nee. Is dat zo? Ja. Ja, volgens mij klopt dat wel. Ja. ja waarom ja. is dat dan? Maar je kunt natuurlijk wel gewoon in de stad lopen in het donker. Dat is ja, toch wel maar heel fijn. Daar, daarom bedoel ik ja. mee. Is, ja, is, is, kan ja. je nog plekken vinden waar het donker is? Nou, jij woont in Kampen. Dan weet ik ja, nog er wel. zijn wel stukjes waar het donker is. Ja. Ja. Nou ja, de, als je over de dijk van precies. Kampen naar Zwolle gaat. Ja. Daar is het s nacht, is het s'avonds gewoon donker. Als ja. je geen maan hebt. Daar uh, hebben we ook precies gelopen langs de dijk. Dat was echt okay. heel erg mooi. Ja. Ja. Heb ik ooit eens een keer ja. met de loopgroep vanuit Kampen naar Zwolle. Uh, hard gelopen. Ja. Dat is, de, is 13 kilometer, dus uh, in het donker. Maar dan hebben we wel een lantaarentje op, want uh, anders uh, loop je zo het verkeerde pad in. <laughs> ja. En het park hier in Berken is ook echt heel donker. Berken, Berken, Park? Hebben we ja. een park hier in Berken? Ja, dat park... Uh, God, Waar zit dat? Um, bij, zeg maar, als je de, als je de wijk uitgaat... Ja? Dan zit daar zo'n zo klein parkje. En dan kan je doorheen fietsen. En dan kom je bij de stoplichten, bij de manege. Oh, okay. oké. Weet iemand oh. waar dat zit? Ik, uh, ik heb ja. geen idee. Ja, een klein stukje. Uh, ja. Maar goed, dat zo zit, zijn er... Dat hij... zit naast, de, naast die autogarages. En dan tegenover die weg. Ja. Maar goed, daarom bedoelde ik ook zo. Want er is zoveel, eigenlijk een heleboel lichtvervuilingen. Nou. Klopt. Nou, ik heb het, het idee dat uh, uh, Pathé, de, de bioscoop... dat hij echt uh, iets uh, genuanceerder uh, beleid heeft uh, ingevoerd. Dat daar iets uh, minder fel licht af kan. Dat was zo fel dat je denkt ja. van... Hé, hey, we zitten in het midden in de stad. Het tandje minder doet. Ik denk dat daar zomaar eens mensen ja. over... kost ook minder energie natuurlijk. Hmm. Ja. Maar ik, ik denk als je in de stad bent en je haalt alle verlichting weg. Ik denk dat je er heel raar tegen haar Klopt. kijkt. Af en toe in kampen heb je uh, kerst en oud kampen. En dan dachten uh, we van tevoren zijn alle lichten al uit. En dat is echt heel fijn. Dan denk je, oh zo was het hier vroeger. Dat kan je ja, helemaal niet meer heel voorstellen. Heel ja. Ja. Ja, nu worden prettig. boos als één lantaarn het niet Klopt. doet. Klopt. Ja. ja. <laughs>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 En dancing barefoot. Uh, je, dus eigenlijk dansen blootsvoet. Komt dat, komt dat, heb ik het uh, een beetje goed, uh, ja, goed vertaald? Anne-Marie? Ja. ga ja. ja. gaan zo aan je vragen wat dit uh, voor een liedje ja. voor jou is. Zeker. Maar normaal hadden we om kwart over, uh, oh, om kwart over drie alweer Leon aan de telefoon. We moeten het hebben. Maar Leon is uh, heel erg druk. Dus nu doen we het even zelf. Uh, hij heeft wel, een heeft wel wat doorgestuurd. Uh, vraag hulp in de tuin. Ja, dat is natuurlijk nou, uh, van dat deze, deze Vandaag uh, niet vervelend. Uh, nee, met 20 tot 23 graden. Uh, deze staat er al een paar dagen op, vanaf 30 maart. Door Andrea Willems. En uh, de locatie: De Aarlanden. Uh, ik zoek. Uh, wie vindt het leuk om een bejaarde dame wekelijks twee uurtjes in de tuin te helpen? Uh, uh, het lukt haar niet meer zelfstandig. Helaas is ze mooi gelegen aan een meertje, de wiede. Hergensnoeien en zo uh, en graag je reactie. Nou, deze gaan we zo dadelijk uh, of straks op onze website plaatsen. Kan erop reageren. Ze zeggen met dit mooie weer. Uh, ja, staat niet bij een bejaarde dame. Nou ja, zou zeggen, uh, ja, help het even. Samenzwollen.nl. Samen ja. nou, ik ik, ik, ik, heb, ik kon een een het hele natuurlijk helemaal niet later. Nee, maar nee. weet je. Er staat iets over uh, bevrijdingsfestival. Hé, hey, dat komt er weer aan. En volgens mij moeten we dit jaar maar eens even grootse vieren dan ooit. Uh, met al die uh, berichten van uh, een oorlogje willen spelen. Hé, hey, nee. laten we vieren dat we bevrijd zijn. Dus, uh, er is een oproep. Uh, en nou, Vind je het leuk om te ondersteunen bij een uh, knutselactiviteit? Knoop je graag een praatje aan met kinderen om erachter te komen hoe ze denken en wat ze vinden? Uh, wil je tussendoor even meehelpen met opruimen en bij bijvullen? Het toegankelijk houden van activiteiten? Nou, je hoort het al. Hier wordt een oproep gedaan voor een activiteit bij Bevrijdingsfestival. Ja, op jouw lijf geschreven? Uh, nou ja, niet per se. Maar uh, ik kan me voorstellen dat. Uh, nou, juffrouw's of uh, knutseljuffrouw's. Of... Sta, staat er ook bij of het een, een hele dag is of dagdelen? Nee, uh, ze zijn op zoek naar vrijwilligers tussen 12 en 3. Of tussen 3 en 6. Oh, okay. Maar je mag je ook voor de hele dag aanmelden. Dan krijg je een backstage-polsbandje. Dus dan ben je nog heel de dag op het terrein. Ja. Oh, hey. Dat is wel heel gaaf. Pak je kansen, hè? Pak je kansen, zou ik zeggen. Nou, eh, ook op samenzwolle.nl te vinden. En hij roept eh, op tot vrijwilliger bevrijdingsfestival. Goed, dat hebben we gedaan. En dan eh, ja? de muziek van eh, Annemarie was eh, Paul Smit, Dancing Barefoot. Betty Smit, ja. Ja, ja bergvoet. Uh, moest ik een beetje denken aan uh, van die blote voetenpaden. Hebben jullie dat wel eens gelopen? Oh ja, superleuk Ja, daarom. Dat. En ik hou heel erg van wandelen. Ja. Maar ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ja. <laughs> maar ik wil ja. het heel graag gaan doen. Wat is het met, dan? Een blote voetenpad. Waar maar is je, dat dan? Ja, verschillende plekken in Nederland. Als je een beetje googelt dan... Uh, ja. Blote ja. Maar dan moet je wel het? een beetje geoefend hebben, denk ik, om op blote voeten lopen. Ja, het is speciaal gemaakt hè, dat er niks ligt. Dus je kunt gewoon schoenen uit en lopen. En de honden en de katten die weten dat ook onderweg. Het mm. zijn maar kleine stukjes, hè. Het is niet oh. heel lang. Het ja, nee. is echt nee. dat is wel zielig. Een ervaring. Ja, ja, Want mijn moeder, uh, die, ik had dat een keer gedaan met haar. Die ja. viel helemaal echt kats in de modder. Oh. Oh. Je, je moet ook dat soort dingen doen als het droog weer is. Ja, ja. Nee, maar ik, ik kan me niet helemaal voor de geest halen meer. Maar de lachmodder in ieder geval. En flats. En toen moest je haar oprapen. Ja. ja, maar ik moest wel heel hard lachen. Leedvermaakt. Ja, een klein beetje. Klein beetje. Ja, maar dat is zelden lopen op over uh, hete kolen. Ja. Dat schijn je ook gewoon overheen te kunnen lopen. Als je maar gelooft dat het gewoon koud is. Huh. En gewoon doorlopen. En gewoon doorlopen. Wat? Ja. Maar je, even kijken, hoe komen we er nou op? Op dat blote voeten Nou, Nancy, ja, barefoot. Graag, ja, ik hou gewoon heel erg van wandelen. En het is, ik wil het nog steeds een keer doen, maar ik heb het nog steeds niet gedaan. Dus ik wil het graag... Uh, ik en dat het... is ook in Zwolle, een blote voeten Ja, nou, Dat weet ik niet. Maar er zijn er veel in Nederland, hoor. Als je een beetje koekelt, dan, uh, oh, ja, dan kom je er wel. Blote voeten in, in Nederland en in Nederland. België. Ja, ja, en België, precies. Ja. Ja. Goed. Volgende nummer van jou. en die, die vond ik een beetje uit de toon vallen. Eh, uh, Pussycat. Ja, met Mississippi. Die is leuk. Bestaan, of, Mississippi, van Pussycat. En ze bestaan niet meer, jammer genoeg. Uh, ja. W wat was de reden dat deze in jouw lijstje voorkwam? Nou, vroeger werd het nummer heel veel gedraaid bij ons thuis. En uh, ik dacht, het is weekend bijna. Even een leuk nummer erin gooien. En, uh, dus ik vind het wel een heel gezellig nummer. Ja, is het ook. Volgens mij een grote hit geweest. Precies. Maar je had het uh, tijdens... Uh... Tijdens de muziek hebben we het ook over andere dingen, ja. over geluiden. Klopt. Op jouw, op jouw website staan een aantal uh, geluiden zo te zien. Klopt. Ik heb laatst uh, in Den Haag... Uh, hebben we met een groepje mensen, allemaal met een microfoon... hebben de Brinkhorst. Het gebied uh, zijn we doorheen gaan wandelen... en iedereen is op hun eigen gelegenheid uh, met een microfoon gaan staan... en een geluid opgenomen... En het is een heel interessant gebied. Vroeger was het echt industriegebied. Uh, er was ook een oudere man die zei, vroeger hoorde je het grind uh, op de grond vallen. Dat hoor je niet meer. Dus geluid is ook geschiedenis. Uh, nu hoor je allerlei geluiden van uh, nieuwbouwappartementen die gebouwd worden. Je ziet heel veel zand. Uh, het is, het, uh, kijk, over twee jaar is het helemaal klaar waarschijnlijk. Het is alleen maar nieuwbouw. Maar nu is het nog heel interessant... Uh, kale vlaktes nog en uh, ja, onbegonnen gebied nog en het is heel leuk om dat vast te leggen, omdat het ook weer gaat verdwijnen en één geluid heb ik uh, inderdaad opgenomen daar. Ja, en dan uh, moet je naar jouw website, AudioWorks ja. Ja, en, en het dan... staat ook op een uh, interactieve kaart. Uh... Construction Sites brinkhorst Precies. En dan was het de onderste, hè? Ja. ja. Gaan we even naar luisteren. Ja. Dan zal ik even die, die wegzetten en dan uh, ja, we gaan er naar luisteren. Stopt het nou dat ik nou de, de meeuwen op de achtergrond hoor? Ja, je de, ja, de zeggen, dat hoor ik, maar wat hoor ik dan nog meer? Ja, het was ook een heel... Een apparaat stond er voor de bouw. Die stond er ja, aan, ja. aan, die stond aan en... Uh, ja, het is een hele aparte combinatie van geluiden. Maar het leuke is, als je dus opneemt... Want als ik daar zonder apparaat had gestaan... had ik waarschijnlijk alleen de meeuwen gehoord. Wat ja. jij zei, hè? Maar nu hoor je dus alles tegelijk. Ja, dan kan je nagaan. Dat is ja. global listening weer, hè? Van, uh, wat ik er straks over had. En dat maakt... Ja, heel veel ja, van. Ja. Dan kan je nagaan wat, wat je dus allemaal aan lawaai uh, ja. over je heen krijgt. Precies. Nou ja, ik, ik denk af, vaak, zeg maar, ook aan films of zo. Uh, hè, daar hebben ze net, uh, uh, geen vat uh, op. Hè, dus dan komt er een vogel uh, uh, doorgevlogen of die zit uh, geluiden te maken. Hè, wat er allemaal dan uitgefilterd moet worden. Klopt. Of ja. een, een trein uh, een paar kilometer verder. Ja. Nou ja, en veel mooier dan weinig uh, ja. die Ja, maar volgens mij wordt dat dan allemaal weggefilterd. Dat denk ik ook, ja. Dat kunnen ze tegenwoordig. Uh -huh. Ja, je kan uh, het geluid gewoon... Uh, ja, hoe moet je dat noemen? Een ander moment ook opnemen. Want ik heb een uh, video, dat kunnen we straks ook nog even laten luisteren. Uh, dat heb ik, uh, de video heb ik binnen opgenomen in mijn atelier in Amsterdam... En uh, dat heet Clouds Clouds video. Het was van de hemcentrale. Je zag de rook van een pijp op die film. En uh, het geluid heb ik later... Het was echt wel vier kilometer afstand. Heb ik later bij de hemcentrale zelf opgenomen. Dus dan krijg je een heel, een heel apart effect. Want ik oh, dat moeten we daar eens even ja, zien. Ja, dat is een heel mooi geluid. Ja. Goed, dan gaan we even zo opzoeken. Gaan we even opzoeken. En ja. dan, uh, dan had je ook uh, S10 uh, ja. in jouw lijstje. Ja. En ik vond in mijn archief uh, een optreden van haar, De Diepte, uh, bij Matthijs. En dan, oh, dan krijg je weer onbekend, door. onbekend, onbekend. Hey, ja, dat nou, denk ik? nou, nou. Redelijk, redelijk, redelijk, redelijk bekend geworden, S10. Ze heeft volgens mij ook aan een songfestival meegedaan. Ja. Mm -hmm. En uh, dit is De Diepte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 van uh, S10 de diepte bij uh, ja een aantal jaren geleden. Matthijs ging door. En, uh, maar goed, uh, jij had uh, nog weer een, een, uh, clouds, een clouds, en uh, opgenomen in, in de omgeving van Amsterdam. Amsterdam. Uh, ik had een filmpje gemaakt uit mijn atelier binnen en uh, het geluid heb ik later opgenomen eigenlijk op de plek van de hemcentrale. De video gaat over uh, je ziet een beeld, uh, je kunt op mijn website kijken listeninglab.nl, een beeld van wolken en voorlangs komt eigenlijk rook tevoorschijn van de hemcentrale. En ik heb er een tekstje ingezet van uh, het boek van Daniel Defoe van Robinson Crusoe en um, die tekst luidt We knew nothing where we are or what country where we drift to. Be it an island on the main road, inhabited of uninhabited. Ik stelde me voor, iemand die in vroegere tijden... Uh, nu in deze, in deze wereld zou komen... en die zou die rookpluim van de ah, ja, ja, hemstentralen ja, ja. zien... die zou toch echt niet denken, dit is geen wolk. Nee. <laughs> Goed. We gaan naar het geluid luisteren. En wil men de luisteraar kijken... ja dan moeten ze even naar jouw website. Ja, annemariecilon.nl is ook oké. Okay. nothing where we were or upon what land it was we were driven whether an island or the main whether inhabited or not inhabited Zegt hoeveel seconden nog? Voordat nee, je dat kan, kan, dan, dan kan ik niet zien op dit, uh, dit schermpje. Oh, uh, so, zo. Mag ik even mijn uh, mening geven? Ja. Je feedback? Ja, ik heb, uh, ik heb het de hele tijd geluisterd met koptelefoon op, maar wat is dit intens? Ja. Hoorde jij dit ook zo intens op het moment dat je dit opnam? Nee, totaal niet. Nee, die microfoon hmm. neemt dus veel meer op dan je oren. Ja, ja, je, ja. maar ik vind, het, ik vind het gewoon bijna kunst. Ja. Het is ook kunst. Ja. ja, maar noem jij jezelf dat ook een kunstenaar? Ja. ja. En dan, um, wanneer ben je eigenlijk een kunstenaar? Als je dit muziekje hoort, hey, je moet dan plassen. Dan ben je een kunstenaar? <lacht> nee, nee. Wat, wat hoor je nu op de achtergrond? Ja, water. Ja. Maar mijn vraag, wanneer ben je een kunstenaar? Uh, ik denk niet dat je de kunstacademie hoeft te doen. Ik denk als je jezelf kunstenaar vindt... Ja, dan ben je een kunstenaar. Ja. Ja. Nou, ik denk dat je misschien als je kan overleggen met een papiertje... Ja. Hè, hè, euh, nou, oké, okay, dat is een, een voldoende. Maar eh, ik denk als je iets kan laten zien... Dat mensen onder... Eh, ja. Maar ken jij ook dat verhaal, Annemarie? Dat is jaren geleden geweest... Toen hebben ze een stel apen op een heel groot wit doek hun gang laten gaan met kleuren. Ken je dat verhaal? Ik en toen hebben ze heel dat doek strak gespannen, heel mooi uh, ingelijst. En dan moesten ze maar kunstliefhebbers, die moesten er, uh, een beoordeling op. <lacht> nou, ik dacht, ja, nou, I ken jij dat? Uh... Ik ken het werk niet, maar ik. ik ik heb het wel gehoord. Oh ja, ja geweldig. Het, het was toch heel goed gewaardeerd? Ja, ja, ja het was ja. heel goed gewaardeerd. Ja. En ja. Weet je dus, wanneer ben je kunstenaar? Ja, ik vind dat ook kunst persoonlijk. Ik vind dat wel kunst hoor. Vond jij het ook kunst met die bananen aan de, aan de muur? Of ja. die, die bananen, bananen van, die banaan, ja. Nee, die banaan, banaan met een uh, stuk duct tape aan de muur geplakt. Ja, ja, ja, ja. En Wat heeft die opgeleverd? Iets van... Ja joh, te achterlijk vermoorden hè? Nou ja Ik heb ook iets met een banaan gedaan. Ik zal het even laten zien. Oh. Een banaan met duct aan de muur. Ja, en die heeft duizenden, wat volgens mij heeft die tienduizenden euro's opgeleverd. Oh, dan moet uh, ik de mijne ook maar even gauw verkopen. Ja, en, ik en, wat en ja maar wacht eet, even, wacht het stomme, even. Het Zij eet, zei, eet, laat wat zien. Uh. Ik zei even ja? kijken. Wat mee? had je? Kijk, banaan in een kopje. Oh, ja, ja, ja. Ja, bananenscheel in een uh, kopje. Het ja, ja. ziet er niet uit, trouwens. Dat zit erachter. <laughs> volgens mij had een Japanner dat gekocht. En het enige wat hij ermee gedaan heeft... De Ging hij een banaan, banaan, banaan opeten? Op, uh, banaan oh. opeten. Ja, en dan denk ik, ja. smakelijk. Je bent ja. toch ook... Uh, nou ja, ja. pierenwiet. Je hebt dus 10.000 euro besteed ja, aan een banaan. Ja, dat is wel geworden. Ja, precies. Vind ik ook. Ja, als ik hetzelfde zou herhalen, maar dan met een appeltje. En, uh, en Annemarie die denkt, appeltje, peertje. En Sanne zal komt erbij, eitje. Nou ja, hé, hey, zullen we het eens proberen? We Kijk proberen. Hoeveel, hoeveel miljoenen dat oplevert, ja, Annemarie. Even een interessante naam eronder. En, uh ja, ja toch? en een de... beetje een tekstje erbij precies. dat ja. betekent ja. ja. ja. jij jullie maken het kunstwerk en ik maak de tekst is goed nou. jij me goed inschrijven prima prima samenwerking. we nemen gewoon het ontwerp van die aap precies maar oké okay, dan hebben we heel veel verdiend Annemarie ja en dan en wat, wat gaan wat we ga doen je, nee maar wat ga jij dan met het geld doen wat wat voor een wens heb jij nog nou ik zou het eigenlijk niet weten je bent dus een gelukkig mens. Ja, nou maar wel. ik kan me voorstellen een kunstenaar. wil mooie dingen zien, natuur, ja. hè? Dus, weet ik veel, ergens in het oerwoud. Of gaan snorkelen. Ik zou dan ja, iets, iets meer tijd willen besteden nog aan de kunst. Dat zou ik wel fijn vinden. Dan ga ik één dagje minder werken. Hoeveel dagjes werken? Ik, je werk, ik nu? werk nu drie. Oké. Okay. <laughs> en dan naar twee? Dan ga ik naar twee. Kan, je, kan, kan dat wel? Kunnen ze je wel missen? Nee, dat kan niet. Nee, denk ik nee. niet. Maar verkoop jij je kunst dan? Ik verkoop, nee, geen kunst. Maar ik vind, ik vind het vooral leuk om te laten zien. Ja, dat wel. Ja. Dat het uh, überhaupt bestaat. Ja, uh, ja, dat vind ik heel leuk. Ik doe mee aan exposities en dat soort dingen. Dat geeft mij heel veel plezier. Ook ja. wel eens in het ziekenhuis? Uh, uh, daar heb je ja, er... nou, of, in, ook voor exposities. In, uh, in Lord heb ik uh, geëxposeerd. Ja, met een bomen serie. En hier in uh, Isala? Uh, nee. nee, nog niet. Nou. nou ja, Wim die kent heel veel mensen. <laughs> en Wim die luistert altijd nou ja, mee. Uh, uh, volgende week hebben we te gast. Uh, dan moet ik. Oh, ben ik haar naam kwijt. Oh, dat kan niet, hè? Nee, ik zit even op de agenda te klikken, maar die doet het niet. Uh, uh, moet ik hem even vergroten, want ik zit er te ver vanaf? Liane Bojink, directrice van Ronald McDonald's Huis leuk. Ja, ja. Nou, kan je dan? ook exposeren ja. misschien. Ja, zeker. Ja. Ja. ja. ja en zo zijn er nog meer. ook hier vlakbij. er zit ook hier vlakbij. en uh, dan hebben we nog wel een adres. Uh, stichting Intermezzo. ja. mooi. ook, ook van dat soort. Uh, ja, bijzondere uh, projecten. Pro, ja. bijzondere plekken in de, in de gemeente Zwolle. mooi. ja. Maar oké, okay, met die miljoenen ga jij geen een, uh, nou ja, iets ontdekken van geluiden. Dat je denkt van god, nou, die, ik zou dat geluid wil dan, ik, ik nou eens opnemen? Ik zou dan wel. Uh, ik, wat, ik, wat ik een interessant project zou vinden waar ik nu aan denk, is om stiltegebieden nu te gaan bezoeken oh. in, ne in Nederland. Want in uh, Dronten is er eentje. Daar heb ik naast gelopen. En toen hoorde ik, ik vond het dus helemaal niet stil. <lacht> Je hoorde nog steeds verkeer ik, in de En dan ik, ga daar de opnames van maken van alle stiltegebieden in Nederland. En dan de geluiden daar op de kaart zetten dat je kan luisteren. Ja, ik, ik ja. heb een keer een documentaire gezien van een mevrouw. Die is, zeg maar, uh, uh, uh, reageert heel erg op de 4, 5 en 6G, alles wat in de lucht zit. En uh, die, om een plek te vinden op aarde... Ja. Waar het dan niet was. Nou, op die plek moet je ook zijn. Ja. maar volgens mij is het daar stil. Ja, Ik zou nog wel een keer naar Japan willen. Een Echt waar? Ja, ik vond ik heel heel bijzonder. Hoezo terug? Ja, ik, ik ben in 2006 geweest. En ik vond het gewoon een, ja, een heel bijzonder land. In de zin van mensen, ja, natuur. Kunst, natuur. Uh, Reuk. De, de aandacht die mensen voor kleine dingen hebben. Dat spreekt me heel erg aan. Ik vond de mensen zelf heel erg leuk. Ze zijn... In principe komen ze vrij gesloten over, maar dat was dus helemaal niet aan de orde. Ze voelen, ze voelen het toch aan uh, van, uh, oh daar vinden we leuk om mee een praatje mee te maken. Dus dat oh. was heel erg gezellig. Ja, ik ik val je daar heel niet erg heel leuk. erg op? Uh, ja, ik, ben Met daar ben lang. ik ben niet zo lang, maar uh, ik zag daar uh, mooi uitzicht. Nou, ja, ja. <laughs> ja hey. door, uh, winkelen winkelend publiek. Dat <laughs> ja, is wel leuk, ja. Nee, leuk ja. Maar man. was je daar alleen? Ik was, nee, je was, een was met mijn partner. Ja, in ah, een groep. Ja. En de groep. Ah, ja. Zo. ja, ik vond het fantastisch. Ja. Muziek. Ja. My son, you are my earth. But you didn't know all the ways I loved you, no. no. So you took a chance, made other plans. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. you no. don't have to say what to do. Me? Don't it make you sad about it? You told me you love me, why did you leave me all alone? Now you tell me you need me, can you call me on the phone? Girl, I refuse, you must have me confused with some other guy. When bridges go burn, now it's your turn to cry. Talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. And all of these things people told me keep messing with my head. <laughs> Should have picked on a Steve and you may not have thought it. Yeah. You don't have to say, don't have to say What you that you did. I already know. up no, no. Now there's just no chance. No chance. You can be. And me. Never be. Oh, don't yeah. it make you sad about it? Guy. I like them, baby. The bridges burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So, be a go on and just. A go on and just. Go on Go on and just. Go Go on Go Go on The damage is done, so I guess I'll be leaving. <laughs> Done, so I I oh, oh, oh. The damage is done, so I guess I believe in oh. oh, oh. Yeah. The damage is done, so I guess I believe in oh. The damage is done, so I guess I believe in oh. don't have to say, have to say to what you did. I already know. No, no, no, drumming. No chance. No chance. You, you and me. No chance. Don't it make you say to Ja, en toen was de, toen was de rivier, batterijtje leeg, zeg maar. Uh, ja, dat was Crime River, Justin Timberlake. En ja, we zijn bijna aan het einde van... Uh, het bij, bijna aan het einde gekomen van bijna weekend, bijna weekend. En ook bijna aan de uitzendingen van Bijna Weekend voorlopig. Want uh, ja, nog twee vrijdagmiddagen en uh, ja, voor mij nog maar één Voor jou hè? nog één. Ja. En dan uh, hopelijk dat we dan uh, in ieder geval tijdelijk uh, geen bijna weekend hebben. Want we moeten hier uh, het pand verlaten. En we het hebben huis we, wordt verkocht. Het huis verkocht. Onze schapenschuur waar we in zitten, of voormalige schapenschuur waar we in zitten, die, uh, ja, die gaat uh, ja, in de verkoop. En We hebben nog niks uh, nieuws en uh, ja, we hopen dat we in ieder geval uh, terug kunnen komen. En dan uh, veel uitgebreider, maar dat zal even nog wat voeten in aarde hebben. Maar, maar we moeten nog heel even gauw uh, ja. naar Annemarie, Annemarie. want oh, ja. we hebben het over van alles en nog wat ja. uh, gehad. Maar wat hebben we nog moeten vragen wat we niet gedaan hebben? Nou, ik vind het wel leuk. Ik ga binnenkort een luisterwandeling doen in Zwolle. Is er, dit is op zaterdag 19 april. Uh, we gaan eerst even lekker koffie drinken in de stadkamer uh, Centrum. En uh, dan vertrekken we om half elf. Echt voor de wandeling. Uh, Zonne op een andere manier beleven. Niet alleen kijken. Hè, maar ook eens luisteren. En waar wandelen wordt er naartoe gewandeld? Dat is een verrassing. Daar oh. moet je mee. Oké, okay. 19 aanmelden? april. Ja, uh, via listeninglabhotmail.com. Dus of op, via mijn site kan ook. Via jouw site ja. uh, listening. Listen, Listening Lab. lab. Uh, ja, staat ook op onze site. Ja, daarom, ja. Dus uh, ja, intussen tijd zag ik ook alweer nieuwe dingen op onze site staan. Ja, dus we he, moeten nog even onder? Even he? Ja, heel 19 snel. april is het, hè? April. 19 april. Ja, ja. ja. En, uh, Vanuit de, de, de stadkamer. En moeten we nog even 5 over Vijf euro Ja, ja. Dus. Ja, er staat wat anders, maar het is prima. prima. Oké. Okay. En dan, uh, ja, gaan we eruit met uh, Nina Simone. Leuk. ja. My Baby Just Cares For Me. Ja. Heeft u een toepasselijke naam? Heeft dat ergens mee te maken? Nou, laten we dat we voor elkaar allemaal goed zorgen dit weekend. Wat vinden nou, jullie? Nou, niet alleen dit weekend. Altijd? Ja. Precies. Gij weekend. Ja. Trudy, bedankt. Ja, jij ook. Bedankt voor de techniek. Zondige techniek, geen radio. Ja, en uh, ja, Sanne gaat zo door met uh, haar gast en uh, Franse chansons. Goed weekend. Goed allemaal. weekend. Overijssel is dit Radio Zwolle.